Mariette Krol met het NOS-journaal. Sharon Dijksma maakt een grote kans om opvolger te worden van Wilma Mansveld... als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Volgens bronnen in Den Haag wordt Dijksma van de PvdA gezien... als een bestuurlijk zwaar gewicht met veel Haagse ervaring. Dijksma is nu staatssecretaris van Economische Zaken. Als Kamerlid had ze verkeer- en waterstaat in haar portefeuille. Minister Plasterk vindt het geen probleem... dat provincies en gemeenten geen grote opvang voor asielzoekers willen... Twee weken geleden vroeg de minister de provincies op zoek te gaan naar een opvangplek met ongeveer 2000 bedden. Geen enkele gemeente en provincie in Nederland wil dat, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. In de VS hebben de Republikeinen Paul Ryan genomineerd als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zijn verkiezing lijkt daardoor een formaliteit. Voorzitter van het Huis is de op twee na belangrijkste politieke functie van het land... Ryan moet de opvolger worden van John Boehner, die onverwacht zijn vertrek heeft aangekondigd. In Nigeria heeft het leger bijna 350 gevangenen van terreurgroep Boko Haram bevrijd. Het zijn vooral vrouwen en kinderen die in het noordoosten van het land werden vastgehouden. 30 strijders van de islamitische terreurgroep zijn gedood. Het leger in Nigeria heeft het afgelopen jaar al vaker grote groepen mensen uit handen van Boko Haram gered. In de derde ronde om de KNVB-beker is Ajax uitgeschakeld. In de Kuip won Feyenoord in blessuretijd met 1-0. In de 95ste minuut schoot Ayacid Joël Veldman in eigen doel. Het weer vannacht bewolkt, op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond 7 graden. Morgen droog en wat zon en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. <tieden>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 Welkom terug bij Pinsel Radio Show 1123 hier op CFM Zandvoort. 16 werkjes toch te gaan in dit New Age muziekprogramma. We beginnen met uh, Thomas Barquis, Kundalini Rise of the Soul. Altijd hele mooie titels van die artiesten. Dat heeft een, een spirituele, een, ja, een spirituele klankje. Goed, ik wens je heel veel luisterplezier. Azules no llores no llores ni te enamores Ojos azules no llores no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya cuando Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme. No pasaron 2 3 días, tú te alejas y me dejas. No pasaron 2 3 días, tú te alejas y me dejas. En una copa de vino Quisiera tomar veneno en una copa de vino, quisiera tomar veneno, veneno para matarme. Ven In beauty, will you walk in beauty. We walk in beauty. Lifeless, tired, and afraid. Trapped in my own cocoon, I long to be free. Make me a butterfly so I can be. Make a butterfly transform me and give me hope for change make me a butterfly